Dit is het lokale Omroep Goorlen Nieuws. Mijn naam is Erik van Viet. De burgemeester van Tilburg is niet van plan een speciaal opsporingstraject te starten... ...naar de daders van de beklanning van het kunstwerk op het viaduct onder de A58 bij het Bels Wel gaat de gemeente Tilburg helpen met het schoonmaken van de schildering... ...zodat die in oktober kan worden onthuld. Het kunstwerk was nog geheel in de maak en nu is het al vernield. Zo staan er al op diverse plekken tags, zoals op het viaduct over het fietspad tussen Tilburg en Riel en op meer plekken in de Blaak. Volgens de gemeente Tilburg moet dat volgens hem mogelijk maken om de dader te vinden. Jori van Prokstel en haar vriend Remco Wijsman maken van het viaduct onder de A58 bij het Bels Lijntje momenteel een kunstwerk waarin twee elementen samenkomen. De fauna van het omliggende natuurgebied en de cultuurhistorie en hedendaagse waarden van het Bels lijntje. De opening van het kunstwerk staat gepland voor oktober. Op 17 november 1997 kwamen het gemeentebestuur van Goorden en de stichting Akkermolenscholen overeen... dat het beheer en onderhoud van de beide Goordense molens vanaf die dag door de stichting wordt gevoerd. Dat betekent dat er al een samenwerking is van 20 jaar. Tussen Goorlen en de stichting. Meer informatie over Akkermolens Scholen Kijk op akkermolens-goorlen.nl. Tot besluit het weerbericht. Temperaturen vandaag 20 graden, het was zwaar bewolkt. Morgen en woensdag hetzelfde weerbeeld, al gaat woensdag de temperatuur iets omlaag. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden. en De wind komt uit het noorden en is kracht 2. Tot zover het lokale omhoep nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomhoepgoorle.nl